Ja Wordt 17 of 18 graden. Morgen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden is het dan zo goed als droog. En ook dan wordt het zo'n 18 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op het moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 is de zomer van ZFM met, met nu Goedemorgen Zandvoort. Thing, yeah. i believe in murk Chocolate. Dat is als je het lekker vindt. sexy thing. Um, we zijn aangeland in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En we hebben hier een, een leuk tweede uur. Ik ga eerst praten met drie jongelui. Van GroenLinks-Zandvoort. Daarna krijg ik Jess in Zandvoort met Hans Rijmers. De carillonkeuze met Leo Sanders. En we sluiten af met de zandstroom van Leontien Treiber. Maar allereerst uh, GroenLinks. Heren, welkom. Ik ga eventjes uh, voor de mensen vertellen wie hier allemaal aan tafel zitten. Naast mij zit uh, Remy Driehuizen. Welkom Remy. Dankjewel praat in de oh, ja. microfoon, je alsjeblieft. Ja, dankjewel. je. Voor het eerst bij de radio. Schuim tegenover me zit uh, Karim El Gabali. Ja. Zeg, goed. Dat is Helemaal goed. Goedemorgen. En ik ken hem, want hij heeft jarenlang heeft hij, uh, bij uh, ZFM de radio gewerkt. Leuk programma. En uh, daarnaast zit uh, Job Zwart. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Job. Uh, jongens, GroenLinks. Ik ga eerst eventjes terug. Uh, er is een... Uh, en denk meeavond geweest op 6 september, kort geleden. Ja. Uh, en dat was uh, in de krocht, maar er waren veel mensen. Ik denk dat we bij elkaar met een mannetje of 15 zaten, zoiets. Vijftien? Ja. ja. En um, het was echt een, het was in de krocht, die overigens mooi is opgeknapt. En, um, wat daar, wat, we hebben daar eigenlijk van alles besproken, van uh, het toerisme tot het duurzaamheidsbeleid natuurlijk. En echt, uh, ga alle kanten maar op. Het was een hele leerzame avond, vonden we ook. We, we voor, hebben, voor ons en gewoon ook voor de mensen die er waren, want we hebben ja, een soort van hele leuke brainstorm-sessie met elkaar gehad en we zijn er toch best wel met nieuwe ideeën gekomen, vind ik. Ja. Een leuk idee. Kijk even nu op wat voor, wat voor ideeën kwamen er? Uh, wat, ja, eigenlijk waren die ideeën heel erg inlopend mensen met wat voor Ja, ik vond het echt totaal verschillend. Van uh, nou over de afvalinzameling bijvoorbeeld. Van, misschien kunnen we dat later schijnen in plaats van dat het van tevoren schijnen, dus het schijnt goedkoper te zijn. Nou ja daar gaan wij natuurlijk verder onderzoek naar doen. Is dat inderdaad zo? Welke stap kunnen wij daarin nemen? Moeten we dat met andere gemeentes overleggen? Etcetera. Allemaal echt totaal verschillende dingen. Onder. Wat was jouw idee van die bijeenkomst? Willem? Nou, we, hadden, we, hadden ongeveer, uh, maar we zijn met z'n vier inderdaad. We hebben ongeveer twintig onderwerpen die leven in Zand wordt verdeeld. En mijn ideeën gingen vooral op mijn uh, specialisme met mijn studie en met mijn werk. En het ging over uh, toerisme, uh, evenementen. Uh, uh, Wat is jouw studie? Ik doe leisure management op HBO, dus het heeft veel te maken met evenementen, city marketing, dus toerisme. Ja. En uh, daar uh, hebben we het onderwerp over verdeeld en we hebben eigenlijk niet echt definitief standpunt gekozen, maar meer van uh, wat andere mensen denken dat er leeft in Zandvoort. En uh, dat was wel een uh, eye-opener voor ons, om te zeggen, maar wij zijn jong, wij zijn misschien nog wat minder ervaren, dus het is goed om te horen van uh, hoe andere mensen erover denken. Maar je hebt toch zelf ook ideeën, neem ik aan? Ja, nou. tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat hebben, we, dat hebben we kenbaar gemaakt. En wat zijn dat? Noem eens wat jouw ideeën op toerisme. Uh, ideeën op toerisme van ons zijn, uh, we willen graag verder met, uh, ze zijn best wel goed ontwikkeld in Zandvoort met toerisme. En onze ideeën zijn om te kijken van, uh, hoe kunnen we de volgende stap maken om Zandvoort nog meer op elkaar te zetten. En daar is bijvoorbeeld een, uh, een groot, groot discussiepunt over Amsterdam Beach over. En en wat wij... is je standpunt daarover? Ons standpunt daarover is dat het een fantastisch idee is. En goed voor Sandvoort. Maar tot op een zeker hoogte. Er moeten geen, uh, geen, geen uh, praktijken gaan gebeuren, net zoals bijvoorbeeld in Vallendam is gebeurd. Wat nu overloopt met toerisme en de middenstand heeft er heel veel problemen mee. Zo, uh, zo zijn er weinig hotelovernachtingen, restaurants, die hebben het er erg moeilijk mee. En wij denken dat als dat ook gaat gebeuren in Zandvoort, dat het een groot probleem zou zijn. Dus het zou goed gestuurd moet, moeten worden vanuit de raad. Zeg maar vanuit de volgende raadsperiode. Maar jij zou graag Amsterdam Beach meer willen promoten hier? Ik vind dat Zandvoort een stedelijk aanbod moet gaan ontwikkelen en daar hoort misschien een, een, een toevoeging als Amsterdam Beach bij, inderdaad ja. uh, Hoort er ook een nieuw circuit bij? Met Formule 1? Een nieuw circuit niet, het oude circuit wat er nu ligt is perfect en als er een, een nieuw circuit, als er een Formule 1 komt, dan juichen wij dat enorm toe, maar het moet de gemeente geen uh, miljoenen gaan kosten Nou, je zal in ieder geval iets moeten investeren dat, dat hoort er bijna, laat maar. Ja. ja het, zou, het moet niet de spuigraten uitlopen, laten we het daarop houden. Maar waar waren er meer voor punten, Karim? Uh, nou, wat zij al verteld, natuurlijk, over toerisme. en over uh, onder andere. Uh, uh, afvalstromerscheiding, moet ik het goed zeggen. Uh, hebben we hebben het ook over bijvoorbeeld de scholen gehad. En meer, meerdere, scholen meerdere, scholen. Hebben, nee, nee, meerdere, meerdere scholen in verband met verkeer. Meerdere scholen? Nee, nee. Meerdere scholen in verband met verkeer. We hebben een rondje gereden door Zandvoort. Tijdens de, de, de uitgaanstijden van school, moet ik zo maar te zeggen. En wat wij daar constateren. Bijvoorbeeld bij de ONS. De weg langs de ONS is gewoon 50 kilometer per uur. En er ontbreekt een zebrapad. Um, dus wij zouden bijvoorbeeld zijn... Voor zijn dat die weg naar 30 kilometer per uur gaat. En dat er een zebrapad komt. Um, bij de gebouwde golf. Um, zijn er... Dus de weg zo breed dat mensen zo snel daar gaan rijden. Dus wij denken misschien ook aan dat je daar bijvoorbeeld school op de, op de weg krijgt Of krijgt is niet meer, maar in ieder geval verft. En hetzelfde gaat eigenlijk ook voor dat, de scholen. Dat hoor je eigenlijk ook van je moeder. Dat hoor ik ook van moeder natuurlijk, ja. ja. Die is, die is uh, werkzaam op de duinos. Um, maar ook bijvoorbeeld hier in het dorp, bij de twee scholen daar. Daar weten we al we meer van dat daar wel een beetje een verkeersprobleem eigenlijk is. Maar daar ontbreekt bijvoorbeeld dan ook weer school op de weg. En het gaat misschien niet om die verf die er op die weg moet komen, maar het maakt wel mensen bewust van dat er echt een school is. Um, ondanks dat je het weet misschien, maar het is wel handig om dat dus ook echt te laten zien. En een ander idee, dat is natuurlijk helemaal een straatje van GroenLinks. De gemeente is op dit moment al alle lantaanpalen aan het vervangen. In zekere zin, er komt ledverlichting in. Wat wij denken is dat je misschien, zeker met de techniek van nu, de lantaanpalen in de nacht bijvoorbeeld, niet in zo'n grote hoeveelheid, zo sterk hoeft te laten branden. Je zou misschien kunnen denken aan dat ze met sensoren worden uitgerust. Waardoor je, wanneer je loopt, een lantaarnpaal aangaat. Of dat ze worden gedimpt. Want in de nacht ja, is het eigenlijk niet nodig dat er zoveel straatlantaans. Uh, aangaan. En misschien als voorbeeld voor mijn huis, op de 100 meter die ik daar voor me heb, staan denk ik iets van 25 lantaarnpalen. Dat zijn er veel. Dat zijn er heel veel. En dat hoeft helemaal niet. En het is één slecht voor het milieu, maar uit onderzoek blijkt ook dat wanneer je ja, te veel licht in huis hebt en je wil gaan slapen, dat het een stuk moeilijker is dan wanneer het donker is. Oké. Okay. Uh, Remy, heb jij nog een uh, punt? Kijk naar rechts. Remy. Ja. Ik? Ja. Um, over de onderwerp die we hebben gehad. Nou, we hebben het onder andere nog over de evenementen gehad. Vertel. Nou, wij denken dat, uh, dat er een trend in Nederland aan de gang is dat er steeds meer evenementen worden georganiseerd. Ja. En er is best wel een probleem van, nou waar ga je die evenementen nou organiseren? Want nu komt er bijvoorbeeld een evenement op het naakstand. Wat wij toejuichen dat er een evenement komt. Alleen gaat het, is het misschien wel een logistiek probleem. Dus wij denken dat het goed is om te kijken van wat zijn nou eventuele evenementenlocaties in de toekomst die logistiek haalbaar zijn en grote groepen mensen aankunnen. Wij denken dat het nodig is om een evenementenbeleid op te gaan schrijven met... Zo, dat is dit? Dus kort rijden. Druk hem maar weg. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Bijvoorbeeld circuit. Dat zou een perfecte evenementen en zijn voor grote groepen mensen. Dus voor eventuele dancefestivals of andere locaties. Met een, met een stukje duurzaamheid. Dus dat er iets terug wordt gedaan uh, voor de samenleving. En als wij daar een, een goed plan voor kunnen schrijven... ...denk ik dat wij uh, een stap voor zijn op eventuele andere partijen. Dus Een dat... tweede Bloemendaal. Op het nee, nee, absoluut niet. Absoluut niet. Kijk, uh, evenementen, dat, dat zijn niet alleen dancefestivals. Dat zijn bijvoorbeeld... ...bijvoorbeeld ook kookfestivals, wat je enorm ziet toegeven... ...maar bijvoorbeeld ook uh, sportevenementen, uh, wielerwedstrijden... die zijn er op het circuit. Ja, maar dat zou, zouden wij toejuichen als dat nog zou toenemen op de kaart te zetten. En ik denk dat als wij daar een goed plan over gaan schrijven... daar hebben we nog niet definitieve standpunten over opgeschreven. Je hebt nog geen plan geschreven? Ja, we hebben wel een plan geschreven, maar we hebben nog niet in de detail... standpunten opgeschreven, want dat is natuurlijk nog niet de bedoeling. Het is pas in, is pas in maart de verkiezingen. Nou, dat is dichterbij wat je denkt hoor. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Ja. Uh, Job, wat, wat <laughs> vind jij dat er moet gebeuren op het strand? Op het strand? Ja. Uh, ik denk dat het uh, strand... Ten eerste vrij mooi is al, maar ik denk dat ze het nog mooier kunnen maken. Ik denk dat als je kijkt naar de boulevard, ik denk dat veel mensen, als je uit het station komt lopen, dan krijg je eerst tegen een flatgebouw aan. Uh, je hebt daarvoor de passage het is niet heel erg inspirerend of het is niet heel erg uitnodigend om gelijk strand op te gaan dus we komen uiteindelijk natuurlijk wel voor het strand maar laten we dat mooi maken, laten we daar zijn er dus die komen bezig deels je ziet die, hoe heet dat, dat nu is opgeknapt, het stationsplein is natuurlijk net opgeknapt nou, dat is echt veel beter geworden maar laten we ook strand zelf beter maken en dat houdt in dat er meer afbak moet komen uh, misschien kwaliteit voor moeten kijken wat zijn de behoeften van de standgangers nou eigenlijk willen ze meer of juist meer, minder luxe hebben daar moeten we gaan, uh, naar gaan kijken denk ik oké okay. ja, en vooral de vuilnisbakken is echt een ding vind ik want er zijn best wel weinig vuilnisbakken op het strand als je op een mooie dag op het strand gaat uh, het hangt wel af van de standheid natuurlijk. Maar over het algemeen moet je denk ik voor, om je vuilnis weg te gooien minimaal 100 tot 150 meter lopen. En dat is wel veel, vonden wij eigenlijk. Is misschien een, een ik had eerder verwacht dat je had gezegd ik wil gescheiden afvalbakken hebben op het strand. Nou dat zou het allermooi zijn. Dat zou de droom zijn. Maar... Dat hoor ik niet, daarom zeg ik het maar even. Nee, ja, nee, dat zou de droom zijn. Maar in ieder geval een afvalbak, dat zou al een hele, hele grote stap vooruit zijn. Dat, is, dat verbaasde mij enorm met het mooie weer. Dat, het, dat er zo weinig afvalbakken eigenlijk waren op het strand. En dan gooien de mensen als je op het strand. Dan ga je het op het strand gooien. Ja, waardoor het weer in de zee ja. terecht komt en de plastic soep, plastic soep alleen maar toeneemt. Ja, precies. Uh, jongens, jullie zijn bezig met het zoeken van kandidaten voor de, de, de lijst. Klopt. Loopt dat een beetje? Ja, dat gaat de goede kant op. Uh, wij zitten nu in ieder geval op een kandidaat of tien al. Die op de lijst komen te staan. Die zouden nog iets willen groeien. Kan je wat namen noemen? Uh, ja, Remy Driehuis staat erop. Job Zwart. Uh, mijzelf staat erop. We hebben nog Jurre Keuning. Die uh, komt vandaag helaas niet. Staat er ook op. Uh, we hebben nog uh, Kees hebben erop staan. Welke Kees? Uh, Kees van Durzen. inderdaad. Uh, Karel Hulshoff heeft in het verleden ook al het een en ander van GroenLinks gedaan. We um. zijn op zich nog wel een beetje ja. naar, op zoek naar vrouwen. Ja. Dus als vrouwen zich willen aanmelden, heel graag. En waar moeten ze zich aanmelden? Nou ja, jullie hebben een website. Ja, we hebben een Facebookpagina. En daar kan je nu... Facebook, Zo... Twitter, we hebben alles. Ja. Even hey, voor de duidelijkheid. Jullie vallen onder de regio Kennemerland van GroenLinks, hè? zuidwest Zuidwest-Kennemerland. Ja, ja. Uh, we zitten samen dat, in nou en in één. betekent dat het bestuur, dat is een vrouw uit Haarlem, het heemstede. Het heemstede. Maria. Maria. En die, die regelt veel of niet? Ja, die regelt heel veel. En met heel veel respect ook van onze kant. Um, want Maria, die gaat op dit moment best wel door een moeilijke periode. Hoezo? Um, ja, zij, zij is ernstig ziek op dit moment. En um, ondanks dat uh, is zij nog heel erg, uh, ja, heel erg druk bezig met GroenLinks. En dat... dat dat is echt een voorbeeld voor ons. Ik bedoel, iemand die door zo'n zware periode gaat en nog zo sterk eigenlijk alles regelt met GroenLinks. We krijgen minimaal bijna twee of drie mailtjes in een week van haar. Ja, dat is alleen maar een mooi voorbeeld voor ons. En ja, respect van deze, nu op dit moment, voor haar. Maar u hebben nu tien kandidaten. Ja. Zijn die nodig? Alle tien? Nee, maar het is altijd goed om, zeg maar, je je Drie, vier plekken, dat zijn de plekken voor de, voor de topposities. En de lijstduwers, mensen die willen ondersteunen. Maar ik denk dat het voor ons ook belangrijk is dat we wat mensen met ervaring bij zitten. Die ons kunnen leren hoe je uiteindelijk door de dossierstukken en dat soort dingen heen moet gaan. Want Hebben een belangrijk. wethouderskandidaat? Nee, in principe nog niet, maar daar moeten we naar na gaan kijken inderdaad, dat is wel belangrijk. Dat zijn dingen wat, waar, waar wij nog niet over na hebben gedacht, maar wat wel belangrijk is... Yo, je hebt niet... nog maar vier, vijf maanden. Klopt, dat is waar, dat is waar. Ja, en maar ik denk dat het belangrijkste is om, om we zijn nu bezig de basisprincipes in de... op te zetten inderdaad. Ja. En dan gaan we naar de details toe werken inderdaad, ja. ja, Laten ja. we dan maar eerst zetels halen, ja. in plaats van dat wij... Uh... En als we een wethouder nodig hebben, dan staat er iemand ja. wethouder gaan zijn. Daar ben ik van overtuigd. Wil jij dat doen? Ja, misschien ik niet, maar er staat iemand anders weet sowieso dat er iemand staat. Oké. Okay. Hebben jullie altijd uh, GroenLinks uh, actief geweest in jullie verleden? Eigenlijk is het voor okay, mij de eerste okay, keer dat ik uh, politiek actief ben. Hoe oud ben je, joh? Ik ben 23. Oké. Okay. En het is ook de eerste keer dat ik me kandidaat heb gesteld. En in het verleden heb ik al vaak Groenings gestemd. En Karim? Nou, voor mij is het bij mij over het algemeen bekend dat ik uh, hiervoor ook bij. Jij uh, yes, staat bij mij bekend als hopper. Uh, <laughs> ja, nou, is bij de WWF. Sociaal Standort, Partij van de Arbeid. Klopt. Yeah. Nogmaals, heb ik vorig jaar ook al gezegd. Um, ja, ik ben ontzettend dankbaar. Je wil graag de gemeenteraad in? Nee, dat niet. Dat niet. Um, Je het, bent een lijstduur. Het gaat mij juist niet om, om de ego's in de politiek. Je eigenlijk. bent een Ook niet. Nee, het gaat mij erom dat. Um, en daarom heb ik ook voor GroenLinks deze gekozen eigenlijk. Eén, um, Ik was nog ontzettend jong toen ik de politiek betrad. Ik was 16 toen ik bij Sociaal Santwoord kwam. Ik ben nu uh, gelukkig 24 al. En um, ja. Dat weet je allemaal hoe het is afgelopen. Dat was niet de leukste tijd. Maar ik heb er wel heel veel geleerd eigenlijk. Het was wel een goede leerschool. En daarna ben ik uh, naar de Partij van de Arbeid gegaan. Op de achtergrond min of meer. En ja, het jammer daar vond ik. En dat heb ik ook tegen, tegen Leo Heino, de, de voorzitter, daar gezegd. Is dat het duurzaamheidsthema best wel ondersneeuwde. En... Het is misschien een ding van mijn generatie, maar wij vinden het heel erg belangrijk dat, dat er ook echt op groen en natuur, natuur en milieu echt aan de toekomst wordt gedacht. En toen dacht ik van ja, je, je hebt nu misschien nog één kans en het voordeel deed zich aan en dat is ook echt een ding van mij waar ik ook bij alle partijen voor heb gestreden eigenlijk. Dat we met jongeren iets gingen doen en ja hier kregen we de kans om met jongeren juist te doen waar wij uh, ons het drukst over maken voor in de toekomst, namelijk het milieu no, dus ik heb wel concurrentie straks in de raad van andere partijen de PVV komt ook uh, nou, ja. die heeft toch een behoorlijke aanhang hier Zandvoort. ja ik denk alleen dat er wel een groot verschil zit tussen PVV en uh, Groening. Ik gaat maar even om een aantal zetels ja klopt natuurlijk maar ik denk dat een stemmer uh, uiteindelijk een stemmer die op de PV stemt zal niet op de GroenLinks stemmen dus in die op dat opzicht is geen concurrentie Oké. Okay. Wat vinden u van die film van Jesse Klaver? Ik kijk even naar jou. De documentaire, ja. Ik heb mezelf nog niet gezien. Ik vind het wel... Ik heb er een <coughs> stukje van gezien. Ik vind het een goede inkijk in hoe politiek werkt. Van, uh, dat er best wel een voorbereiding bijvoorbeeld aan zo'n debat afgaat. En dat het eigenlijk... Uh, ja, voorbereiding is het halve werk, zeggen ze maar. Dus dat vind ik uh, heel positief aan zo'n documentaire. Maar ik weet niet of jullie me hebben gezien. Nee, nog niet. Ik heb stukjes gezien. En... Um, ja, weet je, ik, ik snap op zich wel dat er ophef over ontstaat over zo'n documentaire. Want, um, ja. Het is, het is wel belastinggeld? Ja, ja, tuurlijk. Het is publiek omroep die daarvoor betaalt. En snap ik allemaal. Maar aan de andere kant. Met de juiste context, die werd gecreëerd in de krant, in de media, denk ik wel dat de burger en de kiezer zelf kan zien of de context er zelf bij kan bedenken, over het algemeen. Ik denk dat het voor een GroenLinks sympathisant wat moeilijker is dan voor iemand die op de PV zou stemmen. Maar ik denk wel dat door alle hijzijnde pers, dat je, dat je op zich wel die documentaire had kunnen uitzenden op een kanaal van NPO. Beseffen jullie hoeveel tijd erin gaat zitten in een raadlidmaatschap? We merken dat ja. uh, nu al. Uh. Ja, nu al. <laughs> hoeveel tijd? Ik nou, als, je, als je in de gemeenteraad zit, hoeveel tijd dat, dat kost. Ik 20 uur per week is, ja. ongeveer. Ja. Ja. Daar red je het niet mee. Nee, maar als je echt effectief te werk gaat en we, ook, we hebben nu al taken verdeeld Ik denk dat je dat in de toekomst veel meer moet gaan doen Nou, ik, ik, dat, durf, dat durf ik niet te zeggen Ik, ik heb nog nooit in de raad gezeten Maar ik denk dat er wel inderdaad uh, Dat het een uh, soort van part-time baan gaat worden Niet full-time, maar wel part-time baan ja. Als je het goed wil doen, moet je er echt heel veel tijd in steken, denk wij Ik denk ook wel dat het een beetje, je moet het ook leuk vinden Het moet je passie zijn Als, als dat niet het geval is, dan moet je die niet doen En wij, ik denk dat wij alle drie ook politiek uh, gewoon, gewoon leuk vinden om te doen nou, ja, je hebt je universiteit, je school er nog naast en dergelijke, de je werk. Ja, ja. Nou, we zijn nog jong, ja. we hebben nog geen gezin, we hebben geen kinderen, nee. dus ik denk dat dat in ons voordeel werkt. Ja. En hebben we er zin in? Dat is ook iets. De dus zin aan? Ja, we vinden het maar het is ook gewoon dat is ook leuk om te merken. We zijn ook gewoon met elkaar kunnen het ook goed vinden en dat is denk ik ook heel belangrijk in een team dat je elkaar ook gewoon kan waarderen en respecteren om hoe goed of met welke punten iemand aankomt. En dat, dat vind ik echt uniek en vind ik ook heel mooi om te merken. We, zijn, we hebben er echt ja, we, we staan te popelen om het zo maar te zeggen. We willen ja. graag beginnen. Cool. Ja. Ja, ik denk dat het ook... We, politiek is best wel een, een, een, een saai onderwerp geworden. En ik denk dat het ook wel een doel van ons is om het weer een beetje een hip onderwerp te laten worden. Wij zijn jong en het te gaan laten leven onder jongeren. Ik denk dat het belangrijkste is. Want politiek is gewoon leuk. Althans, dat vind ik. Ik heb uh, twee jaar lang nu gewerkt bij het Natzaal Jeugddebat. En daar organiseerden we een debatwedstrijd de, debat in de Tweede Kamer met minister ministerstaat. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar. En daar selecteerden we de, de hele samenleving in Nederland. Dus ook VMBO, HAVO jongeren. En we merkten dat als we er echt mee bezig laten zijn. Dat iedereen het leuk vindt. En ik denk dat dat een missie voor ons moet worden. Om het gewoon iedereen een uh, hip onderwerp te laten worden. En ook echt jongeren mee te laten denken in antwoord. Ja, waarom praat je alleen over jongeren? Want jullie hebben ook te maken straks met nee, oude, nee, bejaarders. Ja, ja maar ik denk nee. dat ik het over jongeren heb. Omdat het onder jongeren weinig leeft. Maar wij denken juist dat, uh, dat, uh, dat ouderen ook een, een, een issue gaat worden de aankomende verkiezingen. Ja. Ja, hier zit voor heel zandvoervoer alle inwoners. Klopt, dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat, nou, dat weten we. Bijvoorbeeld op ja. huisvesting, misschien nog een klein voorbeeld daarvan. Um, waar wij eigenlijk voor zijn, um, er zijn al heel veel pilots in het land geweest... waarbij je jongeren en ouderen vermengt in zorginstellingen of buiten zorginstellingen. Maar in ieder geval dat er een, een soort van afspraak komt... dat de jongeren bijvoorbeeld één of twee keer per week boodschappen doen voor de ouderen. Dus contactmomenten ook voor de ouderen. Nou, naar dat soort plannen en die ideeën kijken we ook voor in Zandvoort. En wat je ook zou kunnen doen, we weten... Nederland vergrijst op dit moment. Zand wordt zeker ook. Um, wat nou als we nu wat meer seniorenwoningen bouwen. Maar dat we met die seniorenwoningen rekening houden. Dat er over een tijdje waarschijnlijk weer een soort van uh, ja, verjongingsgolf komt. Dus dat je die seniorenwoningen ook weer heel makkelijk kan ombouwen naar jongere woningen. Waardoor je wat hybride weer meer wordt in, in hoe je je aanbod kan geven op bijvoorbeeld de huizenmarkt. Maar ook dat je zorgt dat er een sociaal aspect in zit. Met bijvoorbeeld uh, dat boodschappen doen en dat contactmoment tussen die ouderen. En het schijnt okay. bijvoorbeeld in Amersfoort heel goed te werken. Dus waarom hier niet? Jongens... Jullie hebben nog, even uitrekenen, vijf maanden de tijd. Voor die tijd moet je roslijst klaar zijn, dan moet je programma klaar zijn. Maar dan kunnen we dat verwachten. Het programma staat in de planning, uh, dat, uh, de deadline daarvoor uh, voor vanuit het bestuur is uh, 7 oktober uit mijn hoofd. Dus daarna moet het plan, uh, het wordt dan regionaal een beetje afgestemd natuurlijk, want we hebben ook te maken met Heemster en met Bloemendaal. Uh, dus dat zal uh, halfwege of eind oktober, zal daar wel iets over te verwachten zijn denk ik. En uh, de kandidatenlijst uh, hebben wij mij voor in december staan. Wordt die afgehamerd? Hier in Zandvoort hebben wij voor gezorgd. Zit dus ook goed voor de Zandvoortse ondernemingen. En um, ja, dan kan de verkiezingen eigenlijk uh, beginnen. Ik ben erg nieuwsgierig. Ik wens jullie veel succes toe en bedankt ja. voor jullie komst. You. Dank je wel. Dank u wel. Day Before You Came. Nou, de Day uh, Before You Came, dat is nu verplaatst naar vandaag. Hans, van harte welkom. Dankjewel. En ook uh, je collega, partner, <laughs> Leo uh, Sanders. Um, Hans, ik, wij zien dat je weer iemand gevonden hebt. Miet Molnar. Ja. Yeah. En dan vraag ik me altijd hoe krijg hij dat toch voor elkaar. Nou, die heb, die heb ik niet gevonden hoor. Oh. Uh, uh, uh, Erik Timmermans uh, programmeert. Uh, ja. en, en dat komt dan... Kijk, er is eigenlijk tot stand gekomen... Hans Dekker, uh, de, de slagwerker... Ja. Die heeft vroeger in een trio gespeeld... Met Johan Clement en Erik. Uh, ja. Die zijn ooit begonnen met Hans Betts... Als uh, slagwerker. De, de familie van Vera Betts, hè, de, de bekende violisten. Een muzikale familie. Uh, die is daarmee opgehouden. Toen is Hans Dekker uh, slagwerker geworden. Uh, Hans Dekker is toen gevraagd... Om de vaste slagwerker te worden... Van de WDR Big Band. Nou, Dat is al een buitengewone eer... In die periode, Willië, dus, die krijgt, dus die Doe kreeg ik. daar een uh, fantastisch uh, vast uh, engagement. Uh, de, uh, Miet Molnar, die heeft, toen zij nog in Nederland woonde, is van oorsprong Hongaarse. Uh, toen hij nog in Nederland woonde, heeft hij getoerd met onder andere het trio van uh, Lex Jasper. Uh, uh, een van de beste pianisten die wij in Nederland hebben. En zij heeft getoerd met de Clem Meller uh, Band Door Europa. Nou, die twee hebben elkaar leren kennen, zijn getrouwd, uh, vervolgens uh, in Duitsland uh, carrière opgebouwd. Hans Dekker uh, wilde heel graag weer een keer met het trio van uh, Johan en, en Erik spelen. Nou, dan is de keuze niet zo moeilijk, want dan doen we dat in de krocht. En gaat zijn vrouw, een fantastische jazzzangeres, die gaat daar haar, uh, haar uh, vocale uh, ...prestaties uh, laten horen. Dus daar zijn we buitengewoon blij mee. Maar het, het, het zijn toch mensen die dus een bepaald niveau hebben... ...een heel hoog niveau. Ja. Ze, ze zijn goed, laat ik zeker, het zo zeggen. Zeker. Maar dan vraag ik me af... Van, van ...hoe kan het toch dat ze dan... ...toch naar Zandvoort komen in zo'n kleine zaal? Ja, we nou, ja, nou nee... nee laten we nou niet weer beginnen. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Toen werd er op een gegeven moment ook gezegd... ...van ze komen allemaal naar dat... ...waarom komen al die bekende muzikanten... ...allemaal naar dat kleine dorp hier... Dat ja. ze dat willen. Jongens, nou, nee, dus, hou, nou, hou, nou, hou nou een keer op over Hans, dat kleine dorp. Dat is niet zo. Wat wij doen hier in de regio is buitengewoon groot. Er is niet één podium in de regio dat doet wat wij doen. Dus dit is niet dat kleine dorp. Dan praat oh. ik over het kleine dorp ten aanzien van die jazzmuziek. Hans, over de rest van het dorp Hans, wil ik het niet hebben. Ze praten met elkaar en ze zijn allemaal super enthousiast over Zondvoort. Ja. Ja, dat, ja, dat, beste dat neem ik aan. Daar ben ik niet bij als zij met elkaar praten. Maar het is maar een klein wereldje. Ja. En op het moment dat de muzikanten klaar zijn met het optreden hier. En zij zeggen dan van... Goh, wat leuk. Wanneer mag ik weer een keer terugkomen? Dan ja. een beter compliment kunnen wij dan als bestuur. Hè, en, en het programmeren niet krijgen. En daar zijn we heel blij mee. En dan gaan we voor het volgend jaar... Ik bedoel, dat is ook precies de reden waarom we het nu 16 jaar uh, uh, volhouden. En ik hoop dat er nog 16 jaar komen. Ja, dat dus. gaat wel gebeuren, denk ik. Prima. Nou, ik hoop het van harte. Hans, wat niet in de, in de krant stond, uh, aanstaande zondag is het. Hoe laat begint het? Hoe laat is de aanval? Nou, dat is... De, uh, uh, de, voor het 16e jaar is dat half drie. Ja, en uh, sinds 2000 uh, is de toegang uh, 15 euro. Ja, je kan na afloop nog een hapje eten, maar dan ja. moet je dat reserveren ja. bij de Even Theo. reserveren. Ik heb begrepen, Theo heeft uh, aanstaande zondag uh, sliptongen. Uh, de prijs weet ik niet. Maar als iemand even ligt, bellen zelf blijven eten, dan even naar, uh, naar, uh, naar Theo uh, bellen. Daar, met eten en drinken bemoeien we ons niet. Dan eh, heb je al een schermetje gemaakt voor de ja. uh, komende maanden. www.jessusantwoord.nl. Kan je wat algemeen even erover noemen? Wat je krijgt? Nou ja, het is, het is een, uh, uh, een programma wat we. Ja, het is weer een mix van, van uh, vertrouwde gezichten en uh, aanstormend uh, talent. En als ik dan uh, praat over Teus Nobel en Maarten Hogehuis en, en uh, de Michel Varenkamp. Wat, wat ik heel leuk vind is dat we in november uh, Geir Wantenaar en de accordeon. En dan weet ik niet of dan bij mensen alle bellen gaan rinkelen, maar Gerwantenaar is de eerste accordeonist van het orkest van Malando. Uh, en dat is een fabuleus organist, eh, of accordionist liever gezegd. Uh, op dezelfde manier zoals waar de vroeger Johnny Meyer, ja. hè, uh, uh, maar ongelooflijk goed kon die jazz spelen hè, samen met John Engels. Er zijn fantastische YouTube filmpjes van. Um, moeten ze maar eens opzoeken. En dat is hier ook zo. Het zijn allemaal begenadigde muzikanten. Als en uiteindelijk kunnen ze alles spelen. Als de luisteraars het hele schema willen zien, Ga naar de website. Jazz yes in Zandvoort. Ja. En je kan alles zien voor de komende maanden. Zeker. Wie dit komt optreden. Tot en met 13 mei 2018. Want dan gaan we weer genieten van een volgende meer zonnige zomer, hoop ik. Als ik wens <laughs> je zondag veel succes. Dank je wel. En een volle zaal. Dank je wel. Ja, en er zit naast jou Leo Sanders. En dat is de directeur van de Zandvoortse Muziekschool. Ja, goedemorgen. Er is veel talent in Zandvoort, hè? Buitengewoon. Wat ik ook Absoluut. hoor, links en rechts, het loopt storm. Ja, nou ja, ze krijgen kans om zich te, te bewijzen. Dat, dat is het voornaamste, want uh, misschien hebben andere plaatsen ook net zoveel talent. Maar je moet al de gelegenheid krijgen om het te laten horen en te kunnen ontwikkelen. En uh, ja, daar houden wij als muziekschool ons uh, behoorlijk mee bezig. Ja, je hebt laatst weer een optreden verzorgd met al je leerlingen in de kocht. Ja. En dan zit het weer vol met ouders, opa's en oma's natuurlijk, maar ook ja. gewoon muziekliefhebbers. Ja. En het is dan ongelooflijk wat die kinderen en ouderen ja. ook allemaal hebben geliefd. Ja, ja, absoluut. En nog eventjes in aansluiting op wat Hans net vertelde. Overigens, Hans is de voorzitter van Stichting Nieuwe Wave, zijnde de Muziekschool. Geweldig. En heb dus je dat is niet mijn goeie... collega of partner, maar... Het... heb je een goede ja. aan. Ja. Zeker. Je cool, ja. um, de akoestiek in de krocht is, uh, is, is heel goed. bijzonder. Ja, is goed. Heel bijzonder. En dat is een belangrijke reden. Ik bedoel, als je speelt en het klinkt lekker, dan gaat het ook een stuk beter. Het is ook al gebouwd, dus ja. dat, uh, dat scheelt ja. meteen. Ja. Um, nu de carillon. Ja. Wij worden uh, sinds het afscheid van uh, Naveen, ja. burgemeester Naveen, zijn wij blij gestemd met het carillon. En, en soms hoor je wel eens buitenlanders praten: zit er nou boven een toeristje iemand te spelen? Ja. Uh, dat dus niet. Kan het wel nog bespeeld worden met de hand, of is het alleen maar met een bandje? Nee, het is. Uh, laat ik even vooraf gaan praten. Uh, wij hebben een, uh, ik ben uitgenodigd om in een werkgroepje te gaan zitten. Samen met Henk van Stevenink, de raadsgriffier, en Jolande Verstegen, ambtenaar van de gemeente. En uh, een van de eerste dingen die, uh, die we daar bespraken is: Goh, wat kan dit karaljon wel en niet? Nou, die vraag die jij nu net stelt, die konden zij ook niet direct beantwoorden. Jij bent dus wij deskundige. zijn daar, uh, nou, deskundigen. Je bent naar uh, boven gelopen. Nee, nog niet, nog niet. Nee, dat is nog een heel gedoe trouwens hoor. En de sleutel was trouwens zoek. <laughs> uh, maar we zijn naar Koninklijke Ijsbouts getogen. Daar waren we uitgenodigd toen we die vraag stelden. Ja. En dat was geweldig in Asten. En overigens Koninklijke Ijsbouts is niet alleen de klokkengieter van dit carillon, maar ook de bijzondere uh, eer toegedaan uh, ooit om de tweede boerdon van de Notre-Dame te gieten. Een klok ja. van 6500 kilo. En die klinkt dus ook werkelijk, letterlijk en figuurlijk, als een prachtige klok. En daar, ja, ik had ook de gedachte, stel je voor dat je dit carillon live kan bespelen, hoe leuk zou het zijn ja. om hier een bijaardier uit te nodigen of misschien een concours of wat dan ook. Maar helaas, er zit geen zogeheten stokkend klavier aan verbonden, oh. maar wel een computer. En die bleek dermate oud te zijn, uh, waarschijnlijk zo oud als carillon zelf, van 1981. Uh, daar kon je dus helemaal niets mee. Behalve dat ze bij ijsbouts in Asten de zaak konden inprogrammeren en dat weer opsturen en bla bla bla. Maar ja, dan zit je vast aan het repertoire zoals zij dat aanleveren. En dat was nou een beetje de makke bij dit carillon. Er zat wel een overdosis aan nostalgie in. En, en, en ja, ook een beetje oude bij tijd en wijle. Hand-in-hand kameraden en dat soort dingen. Ook dat soort dingen. Dus uh, toen zeiden ze twee dingen. Het eerste, jullie zouden een nieuwe computer kunnen aanschaffen. Waarbij je hier en meester bent over het repertoire. En toen dacht ik, ja, dat is hem. Die vraag die is meegenomen naar Zandvoort en aan de toenmalige wethouder Gertjan Bluis voorgelegd. En dat was heel snel geregeld, want die zag er ook de grote voordelen van in. En ik zag meteen een buitenkans. Ik denk, nou als dat kan, dan kunnen wij ook wat invoeren. En dat hebben wij dus gedaan. Uh, 1 september... Um, heb in ik september begrepen. ja, maar eerst nadat er in vorig jaar, 2016 een oproep is gedaan in de Zandvoortskrant ja, heb, heb je een hier. liedje leuke liedjes, wat dan ook meld je en laat het horen nou, daar hebben wij een keuze uit gemaakt. Uh, ook een beetje gekeken van ja, wat is nou wel of niet geschikt. Raider Love stond er ook tussen. Hartstikke mooi hoor. Grootste nummer, maar ja, je mist wel een drummer, dus dat gaat niet. <lacht> en, uh, maar goed, we hebben de 42 of 43 weer uitgekozen. En uh, om een lang verhaal kort te maken. Die zijn allemaal voor dit carillon, want er zitten heel veel beperkingen aan. Je kan niet zomaar iets invoeren. Die zijn uh, op maat gemaakt door Paul van de Plas, onze piano- en keyboarddocent. Ingespeeld in een midi-file en uh, vervolgens in het carillon ingevoerd op 7a. Want die zijn ingespeeld door leerlingen van de muziekschool. Oh, wat leuk. Ja. En dat gaat aanstaande woensdag in première om vijf uur voor het, uh, op het Raadhuisplein, uiteraard. En dan uh, is daar de burgemeester, de, de burgemeester aanwezig, de wethouder. En waarschijnlijk ook heel veel ouders, vrienden en bekenden, et cetera, et cetera. nu weet jij wat een midivaal is. Ik weet dat ook, maar kun je voor de luisteraars even uitleggen. Wat is nou een middifuil? Dat zou je trouwens ook heel goed kunnen, kort. Ja, dat <laughs> weet ik, maar ik vraag het <laughs> nog even aan jou. Nou ja, ja oké, okay, ik wil een, het wel doen. <laughs> het is het vertalen van muziek in computertaal. Daar komt het. Nou, op. Zeg, de informatie van de muziek ja. zelf staat in een heel klein bestandje. Ja. ja. Ja, en dat kan je niet zomaar afspelen, daar heb je weer wat, wat ja. apparatuur voor nodig. Uh, kan je wat nummers noemen die zo uh, ingeprogrammeerd zijn? Nou, in ieder geval, wat, wat die leerlingen hebben ingespeeld, uh, dat is het thema van uh, Baantje. Uh, The Circles of Smiles, van Toet Stielemans. Ja. Continent de notarité van Jan Tiersen uit de film Amélie. Happy van Pharrell Williams, want we zijn natuurlijk wel met jeugd bezig, hè. Ja zuster, nee zuster, voor de 60-plussers die het toch allemaal weten. Uh, Tequila van The Champs. Now een hit. And that's the way I like it. Voor het zomerse gevoel. Hebben we nu wel weer nodig. En Second Walls van Dimitri Shostakovich. Van, uh, bekend door André Rieu. Het zou zo maar de playlist kunnen zijn van dit programma. Het valt me <laughs> overigens wel op. De, afgelopen week. Inderdaad dat er al nieuwe nummers worden gedraaid. Die ja. vrij snel zijn. Ja. En dan denk je. Jongen, jongen. Wat klinkt dit goed. Wat klinkt dit goed. Ja, dat, dat is zo. Maar ik zeg er ook meteen bij. Uh, wij zijn zelf ook nog klinkt. Want je kan het thuis op een computer beluisteren. En dan is het allemaal prima. Maar op het carillon heb je toch te maken anders. met omstandigheden. Wind en noem maar op. Nou ja, Onder de e andere. De ene klok kan wat harder overkomen dan de andere klok. Ja. En, uh... Kijk, en popmuziek kenmerkt zich over het algemeen door een, een, een doorgaand ritme. En dat probeer je dan ook in melodie te vertalen. Waardoor sommige klokken, die van zichzelf wat dominant zijn... een beetje te veel bovenuit komen. Nou, die fine-tuning, dat is dan ons leerproces... Zo goed als dit een leerproject is een leerproces voor de leerlingen. Want hoe leuk is het als je als tussen 8 en de 16 jaar, zei ze, hoor. Die dit gespeeld die hebben. Die erge muziek. He. Dat je daar ook als trotse ouder loopt. denk ik, Niet zo... daar heb je meer? Kan je nou bijvoorbeeld zo'n aanslag van een klok, kan je dat nou wat zachter laten klinken met dit carillon? Of is dat gewoon... Nee, heb ik gevraagd. Of dat softwarematig komt, ja. want dan was het probleem helemaal makkelijk ja. op te lossen. Nee, dat kan alleen maar met een servicebeurt gebeuren. En die man die komt ah. één keer in het jaar, dan gaat hij die, die klok een beetje stoeien en dan heeft dat met de afstelling van magneetjes te maken. Maar dan is het ook meteen voor alle liedjes hetzelfde? Ja, ja dat wil je natuurlijk niet. Dus je toch, toch is het een leuk koor dat we leuk. in het komend jaar onze melodieën horen die jij hebt gemaakt. En de kinderen, de, de, ja. de leerlingen hebben gemaakt. Ja, dat is uniek, denk ik, in Nederland. Ja. Want ik weet dat er uh, veel carillons zijn die worden bespeeld live. Maar vriend, niet. je bent er niet klaar mee. Nee. Want natuurlijk, volgend jaar moeten er weer nieuwe melodieën komen. Dus nou, ja. daar ga je met je school. Hartstikke leuk Doorlopend ja. proces. Ja. ja. Perfect. Ja. Mensen, ik ben jullie zeer erkentelijk dat jullie dit hebben willen komen vertellen. Woensdag aanstaande om 5 uur. 5 uur. Dan gaan we genieten. Geweldig, dankjewel. Succes. Ja, Dank je... voor je komst ja. en zondag half drie in de Krocht. Niks door toealis vanwege de tijd, wat er natuurlijk altijd weer tekort komen in het programma. En zeker als Pieter er is, want dan <laughs> ja. wordt er heel veel gepraat. We zitten met uh, Leontier Trijber met de Zandstroom en uh, uh, lieve luisteraars, die zandstroom is heel uniek. En, maar ik heb wel een paar vragen aan je. En je hebt zelf ook een heleboel voorbereid. Kan ik zomaar binnenlopen? Je mag altijd zomaar binnenkomen. Vijf dagen per week. Van maandag tot en met vrijdag. Van, van hoe, laat tien, tot hoe laat? Van tien tot vier uur. Ja. En iedereen mag bij ons binnen. En uh, de enige voorwaarde, dat klinkt altijd heel streng, is dat mensen zichzelf voorstellen. En als mensen het niet zelf doen, dan doen wij dat altijd. Omdat iedereen dan die er is, want het is toch een beetje ook hun huiskamer, zien van oké, okay, daar komt Pieter binnen. Wat gezellig. Oké, okay, nu ben ik helemaal nieuw. Wat is de Zandstroom. Wat is de zandstroom? De zandstroom is een. Uh, wij maken altijd een grapje daarover. En we zeggen tegen iedereen die binnenkomt. Welkom bij de leukste club van Zandvoort. Met een knipoog natuurlijk, want dat zeg je niet over jezelf. Maar zandstroom is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Waaronder mensen met dementie. Dat is even in het kort gezegd. Dan wel mensen die nou, vindt... denken dat ze wat vergeten zijn. En ja zijn. en het woord dementie gebruiken we eigenlijk nauwelijks. Want ik vind het helemaal geen prettig woord. We nee. hebben het meer over vergeetachtigheid. We hebben het soms over haperende hersenen. En eigenlijk met de mensen zelf hebben we het er nooit over. Nee. We zijn eigenlijk vooral bezig om van iedere dag een feestje te maken. Maar als je komt, dan moet je dat. Uh, en je wilt daar blijven in de club, ja. dan moet dat via zorgbalans. Het mag. Het, ja, ja. Uh, voor de inwoners van Zandvoort en Haarlem is nu een nieuwe regeling. Voorheen was dat nog best ingewikkeld. Moest je een indicatie aanvragen bij het WMO loket. Maar nu in principe hoeft dat niet meer. Kunnen wij zelf uh, bekijken. Van God, dit zou een interessante aanvulling kunnen zijn op andere dingen, bijvoorbeeld. Ja. Jullie zijn super super actief ja, als super ik de, actief, als we, ik de we, foto's we, volg op, op <laughs> internet en Facebook, ja. ik ben elke dag weer verbaasd. Ja, we zijn super actief en we hebben ook een beetje een ledenstop, want we groeien een beetje uit ons jasje. Dat bedoel ik. Dus we zijn plannetjes aan het maken om te kijken van hoe kunnen we nou zorgen uh, dat we a geen nee hoeven te verkopen, want dat willen we eigenlijk niet. Um, maar we moeten natuurlijk ook zorgen dat de boel niet overvol wordt. We hebben nu drie grote tafels en dan passen we er gewoon niet meer aan tijdens de lunch. Uh, dus we hebben nu bedacht. Uh, we zijn afgelopen vrijdag zijn we bijvoorbeeld naar het circuit geweest. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Historische Grand Prix. Nou, was een waanzinnig succes. Alleen al met de mensen naar buiten gaan. Uh, in de auto. dat was al feest. Uh, dus we hebben, nu zijn we een beetje aan het brainstormen met elkaar. Dat doen we ook gewoon met z'n allen. Hè. We doen het samen. Vinden we heel belangrijk. Om te kijken of we niet wat vaker de hort op kunnen. Dus op die manier willen we gaan kijken. Of we uh, de bestaande groep kunnen uitbreiden. Bijvoorbeeld met een actieve groep. Dus mensen die nog gewoon heel goed te been zijn. Die wat actiever zijn. Die dat leuk vinden. Daar gaan we nu allerlei dingen voor organiseren. Ja, maar ik zie ook dat jullie op de galerijen met uh, gymnastiek bezig zijn. Ja. Allemaal zitten. Ja, dat en... noemen we dat dat noemen maar met Kees. Dat doen we met een ex-balletdanser. We geven bij voorkeur uh, dingen niet een, een, een, een soort concrete naam in de zin als gym. Want er zijn er altijd weer mensen die zeggen, ik heb geen zin in gym. Terwijl als uh, uh, balletdanser Kees uh, de muziek opzet, dan doet iedereen mee. Stoer of niet? Iedereen doet mee. Maar op het ja, moment gaat... dat we het gaan benoemen... En we gaan het vragen. En we gaan het uitleggen. Dan niet. Dus en we je gaat naar het strand toe. We gaan naar het strand toe. En, en we hebben een enorme tuin. Dat is eigenlijk een hele grote verrassing. Wat helemaal niemand weet. Dat is een beetje onze geheime tuin. En ja. die, die komt weer even langs. Dick Hoezé. Uh, Dick Hoezé Die heeft ons ook gevonden. Hele leuke artiest. Ja. Echt aan te raden. Zo'n zo uh, ontzettend enthousiaste man. Die gun je eigenlijk iedereen in. De als toen wel meestal van wordt. Anton Hermans. Ja ook. Hebben we ook. Ja. Uh, verhalen over het verleden gezien. Ja, maar het is, ik, ik probeerde net uit te leggen aan iemand ook. Van het, het is, soms is het leuk om, om um, terug te gaan naar het verleden. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk met elkaar omgaan zoals jij en ik dat allemaal fijn vinden. Van dit moment een feestje maken. En mensen vooral niet het gevoel geven uh, dat ze er niet meer toe doen. Want ja ze ik, hoor doen ver... er ik hoor het nog wel toch het kan niet iedereen overkomen Pieter. dat zeg ik ook steeds Lieve, ik, bedoel... ik hoor verhalen van mensen ik ga daar niet naartoe want ja. dat is uh, alleen ja. voor mensen die heel ja. vergeetachtig ja. Ja, zijn is niet zo. en die dan na een dag zeggen ja. Ja. dat is het leuk ja. ja. en gezellig ja. Ja. ik wil er ja. weer naartoe ja. maar daarom is, is dit bijvoorbeeld hè, het feit dat ik op de radio mag komen is die voorlichting is ongelooflijk belangrijk want daar ja. is een ja hoe zeg je dat een verkeerd imago het is geen straf het is een feestje het is een uitdaging het is een kans en laten we niet vergeten voor de partner, is het ook op het, moment van rust? Absoluut, absoluut. Uh, ontlasting, rust, maar ook veel meer het gevoel hebben, als je te maken krijgt met je leven met haperende hersenen, nou helaas één op de vijf personen gaat daar vroeg of laat mee te maken krijgen, dan heb je ondersteuning nodig. Van vrienden, van ja. familie, van zo'n club als Zandstroom, van de thuiszorg, mantelzorgondersteuning, het is er allemaal. Maar het gaat vaak mis, omdat mensen denken, ik moet het alleen doen. Ik moet het, ik heb, we hebben voor elkaar gekozen, we zijn al 60 jaar samen, en nu ja. moet ik dit ook alleen doen. Maar dat, dat is te intensief Ja, maar het is niet, niet alleen voor ouderen. Want uh, ik zie ook. Nee, zestigers. Uh, ja, precies. Dag, uh, vijftigers. Uh, dat is ook een misverstand. Dat het alleen maar voorkomt bij mensen boven de tachtig, bijvoorbeeld. Uh, dat is nee, dus helemaal niet jongen. waar. Nee, absoluut. Ik ben echt jaloers. En, en, nou, kom gezellig langs, en, Pieter. Het is, is, is daar zo leuk. De sfeer is ja, zo goed. Is, ja, maar dat is. En, en wij denken eigenlijk: zo, Mannen, mo vrouwen. zo moet het zijn. Zo moet het zijn in de ouderenzorg. Dat als je kwetsbaar wordt in, het, in je leven, dat je er gewoon mag bijblijven horen. En dat je gewoon niet uh, een stempel krijgt, je bent ziek en je doet er niet meer toe. Hoeveel vrijwilligers heb je dan niet? Uh, nooit genoeg. Dat dus, uh, wil ik. je? <laughs> en zeker, zeker, die oproep wilde ik ook doen op de radio als jullie dat goed vinden, want op het moment ja. dat we uitjes gaan organiseren wat we heel graag willen, hebben we absoluut voldoende begeleiding nodig. Um, dus als er mensen zijn die dit leuk vinden en die zeggen, god, ik heb een idee. We gaan eerst in Zandvoort hè, We gaan eerst Zandvoort uh, verkennen. En op het moment dat dat een succes is, dan willen we het liefst eigenlijk ook nog wat verder. Bijvoorbeeld een keer naar Amsterdam of naar Heemsteden, of Haarlem of wat. Voer dus jij naar het Keukenhof? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Maar het kan, ook, het kan ook een repetitie zijn op de muziekschool. Het kan ook een kleine voorstelling zijn op school. Het hoeft niet enorm groot te zijn. Uh, maar het gaat om de beleving, wandeling, ja, de kant van alles. Mensen zitten er ongeveer in die groep. Hier, we hebben er nu, uh, we waren zijn, uh, we hebben ooit bedacht dat het er 12 zouden worden. Ik denk dat we er nu tussen de 20 en de 23 per dag hebben. Uh, en daarom hebben we ook nu gezegd van, uh, we hebben een, uh, een ledenstop, zoals wij dat noemen. Ik vind ze leuk. We hebben een bespreken. wachtlijst, hè? Mogen mensen. Komen? Een, een van de jongere vaste bezoekers, uh, die, die heeft hobby uh, koken. Oh, en die kookt daar. Ja, een, koken. Die is verantwoordelijk voor het koken. Koken, en we hebben iemand die ja. verantwoordelijk is voor de bloembakken. En ik heb één meneer gehad die zei, ik ben je directeur. Ik zei, nou fantastisch, ik kan ja. wel een goede directeur gebruiken. Ja, precies. Nou ja, zo hebben we allemaal, kijken we eigenlijk, hè, gaan we er vanuit. Iedereen is uniek, iedereen heeft zijn ja. unieke verhaal, iedereen heeft zijn eigen talent. En de een houdt van koken, de ander houdt van bloemen, die houdt van britsen. Het kan allemaal. Maar, maar, waar zitten jullie in? Uh... Ja, goede vraag. We zitten ja. tegenover het casino. Tor niet, niet te missen, naast de kapper onder, onder in 13. 13. Ja. Als mensen iets willen weten, die kunnen jou bellen. Absoluut. En het telefoonnummer. Oh ja, dat moet ik natuurlijk dat had ik natuurlijk nu ja, klaar moeten heb hebben. Van Zandstroom. Ja, dat is 6. Nee. 023. Ja. Ik ga het even opzoeken, want ik weet het niet uit en mijn hoofd. En 891 Nee, 891-3883. Dat okay. is van Zandstroom. Had ik het omgebreid. E-mail, Zandstroom, apenstaartje, zorgbalans.nl. Zijn we al door de tijd heen? Nee, Heemal? nee, oh. nee. Oh. Oh. Zeg het nog een keer. 023. 023-891-3883. Juist. Dan heb ik het goed genoteerd. Ja, helemaal goed. Dan ja. Vertel verder. Nou ja, ik ben, uh, wijs, ik ben ook aardig wat aan het schrijven. Ik heb nu onder andere een artikel geschreven en ik wilde daar eigenlijk een stukje uit voorlezen. En dat gaat over kwetsbaarheid. Je hebt kan dat? nog uh, 2,5 minuut. Goed, kwetsbaarheid. We zijn allemaal kwetsbaar en het is onderdeel van het menselijk bestaan. Het hoort bij het leven. Ook een haperend brein is zo langzamerhand de normaalste zaak van de wereld. Eén op de vijf mensen krijgt daar vroeg of laat op de een of andere manier mee te maken. Een hersenaandoening zoals dementie, alle vormen, is een sluipend en langzaam proces. Is een haperend brein iets om je voor te schamen? Nee, bepaald niet. Dat zou het in elk geval niet moeten zijn. Haperende hersen komen in alle mogelijke gradaties bij de beste families voor onder laag en hoog opgeleide mensen. Dat is ook zo vaak een misverstand. En het confronterende gedachte is... dat zeg ik ook vaak tegen iedereen... het kan iedereen overkomen. En als je onverhoopt de klos bent... heb je empathische mensen nodig... die op de eerste plaats van je blijven houden. Ook als het moeilijk wordt... mensen die met je meebewegen. En die je blijven zien en benaderen... als een waardevol mens dat ertoe doet. Ik lijk de filosoof wel, hè? Maar dat is wel mooi verhaal. <laughs> mooi, hè? Het, is, het gaat eigenlijk is... nog veel verder. Want dan denk ik, daar gaat het uiteindelijk toch om. Dat je gewoon nog steeds, ook al hapert er wat... ik zou bijna zeggen... Wat maakt het uit? En natuurlijk maakt het uit, maar we hebben geen invloed op de diagnose. Je krijgt er geen boekje bij. Je moet die reis zelf gaan maken. En die moet je echt samen doen. Ondersteund door de gemeenschap, door het dorp, door mensen om je heen. Je moet elkaar daar echt bij helpen. De nee, dus Absoluut. Ik ik Maak van je shit een hit. Hoorde ik laatst ook op de tv. Dacht ik ook, daar kunnen we niks aan veranderen. Maar we kunnen wel zorgen van jeetje, je bent nog steeds een heel mooi mens. Dus we geven de hele dag door complimenten. Het is een soort droomland. Daarom vindt iedereen het ook zo fijn. Dat een gegeven... heb ik gezegd. Ja. Ik hoor dat alleen maar, <laughs> Leontien En het no, belangrijk waar. is, jullie lachen de hele dag. Ja, maar dat, is ook, maar dat vind ik ook zo belangrijk. Mensen komen bij ons binnen die denken allemaal oh, dat het zwaar is. Maar het is niet zwaar. Het moet ook niet zwaar zijn. Als je, als je het krijgt, dan kan het nog wel tien jaar duren voordat je doodgaat. Je kan toch niet tien jaar alleen maar zwaar... Uh, uh, nou ja. Nee, we, moeten, ik zou we maken tegen, het wat lichter. Dat ik zou ik, oh, tegen dat de doen. mensen zeggen in Zandvoort. En vooral ook de partners. Ja. Want die hebben toch een rol ja. daarin. ja. Ga eens gewoon even. Ja, kijken, los. ga kijken. Ga kijken. En je krijgt. ontdekt vanzelf. Altijd eerst als iemand binnenkomt, dan zeg ik altijd, oh, welkom bij de leukste club. Er zitten hier alleen maar leuke mensen. Kijk om je heen. Nou, dan iedereen groeit daarvan. Er ja. wordt wat gepraat ja. met elkaar in ja, die Natuurlijk. Ja, maar het zijn vaak ook, ja, ik snap het ook wel. Het is ook niet, heel, het is ook niet makkelijk. Maar uh, wij willen graag die vooroordelen wegnemen. Ja, precies. En dat doe je goed. Goed, dankjewel. Ik wens je veel succes. Dankjewel. En ook al je collega's. Ja, dankjewel. Oké. We gaan meteen over en nog even naar de agenda. We Hier, hebben nog, heb nog een minuut. Het, het, het, het, ik ga ondertussen voorlezen. Uh, allereerst het mannetje op het watertoer wat is het. Op het plein is weg. Staat nu op het gastensplein, komt die. Dat we dat weten. Battersplein, die is dus weg. Uh, het badhuisplein krijgt nieuwe functies. Aanstaande donderdag 14 september om kwart over zeven in de Blauwe Tram kunnen mensen inspreken wat de functies moeten worden. Uh, op het badhuisplein van alle nieuwbouw die daar gepland staat. Verder hebben we op uh, vandaag open monumentendag in de Krocht en in de Protestantse Kerk. Op 10 september hebben we de kunstmarkt op het Bataasplein. dat is van 10 tot en met 5. En ook op 10 september Loveland Beach Strandfeest op het Naakstrand van 12 tot 11. Maar ja, nee, er is, dus een week verplaatst. is wat, uh, wat commotie een over. Dan 10 september, ook zondag in de Krocht, hebben we Miet Molnar, daar hebben we het over gehad, Jess in Zandvoort. En dan 16 september open dansavond, dansschool Rob Hol, Dolderman in Theater de Krocht, 8 uur. En op 6 september hebben we ook 100 dagen voor kerst. En dat vieren we op het strand bij Beach Club 10 vanaf 8 uur. En tenslotte, 17 september, de Vredeslijn Supercar Sunday op het circuit van Zandvoort. Lieve mensen, de redactie was van Gert van Kuik en eindredactie G. Rutte. We hadden heerlijke koffie hier in Hotel Hoogland. Bedankt Floris Faber voor de gastvrijheid. En we danken Pieter Joustra natuurlijk ook voor de presentatie. En uh, jij ook, Koord wel. En altijd. tenslotte Jozef. De techniek was weer uitstekend. Lieve mensen, dit was een goedemorgenzantwoord. We wensen u een heel fijn weekend toe.